Kees Groot met het NOS-journaal. Nederland is in oorlog met de islamitische staat... heeft premier Rutte gezegd op een persconferentie. IS is onze vijand, daarmee zijn we in oorlog. We zijn niet in oorlog met een geloof of de islam, zei Rutte. Hij zei verder dat Nederland de controles aan de grens heeft opgeschaald... en geïntensiveerd, vooral voor het verkeer van en naar Frankrijk. Ook op luchthavens en treinstations wordt extra gecontroleerd. Alle inlichtingendiensten zijn in verhoogde staat van paraatheid gebracht... Maandag hangen op alle overheidsgebouwen in Nederland de vlaggen half stok. De Franse politie heeft op het lichaam van een van de zelfmoordterroristen een Syrisch paspoort gevonden, meldde Franse media. Tot nu toe was nog niets bekend over de nationaliteit van de daders. Het document lag bij een van de terroristen die zichzelf opbliezen in de buurt van het stadion. De terreurorganisatie IS heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslagen. In een verklaring dreigt de terreurorganisatie met meer aanvallen in Frankrijk... dat een van de landen is die meedoen aan de bombardementen van IS-doelen in Syrië en Irak. De Belgische premier Michel roept de Belgen op om niet naar Parijs te reizen als dat niet noodzakelijk is. In een tweet schrijft hij dat in België extra veiligheidsmaatregelen van kracht zijn... In Londen bekijkt de Britse premier Cameron met zijn kernkabinet of het dreigingsniveau moet worden verhoogd. De Britse politie heeft extra agenten ingezet en gaat in het hele land meer patrouilleren. Bondskanselier Merkel bekijkt tijdens een crisisberaad of er extra maatregelen genomen moeten worden. In een televisietoespraak zei de Spaanse premier Rajoy dat het geen oorlog tussen religies is, maar een strijd tussen beschaving en barbarisme. Het weer bewolkt en vanuit het zuiden regen. Het wordt 10 tot 12 graden. Vannacht aan de kust een stormachtige wind. Morgen is het opnieuw regenachtig en is er veel wind. Het wordt dan 13 of 14 graden. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Zo werd het 8 over 2. Goedemiddag en welkom bij Zalford op zaterdag bij CFM. We zijn er weer drie uur lang met uiteraard heel veel lekkere muziek... en informatie voor Zandvoort en de regio. Maar voordat wij het programma vandaag officieel gaan beginnen, Albert-Jan... nog even stilstaan bij het, het nieuws uit Parijs. Het vreselijke gebeuren al daar. Ja, luisteraars, we volgen natuurlijk net als u de, de nieuwsscharing... die we elk uur aan u geven en de updates die daaruit volgen... En mocht er uh, tijdens onze uitzending uh, de nieuws te melden zijn... dan zullen we zeker niet nalaten de, de uitzending te onderbreken... en uh, u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen. Het allerlaatste bericht wat ik uh, binnenkreeg via RTV Noord-Holland... was dat er extra bewaking is op treinstations en Schiphol. Vliegveld Schiphol en grote treinstations als Amsterdam Centraal... worden sinds vandaag extra streng beveiligd. Directe aanleiding zijn de terreuraanslagen in Parijs van afgelopen nacht... Dat zei minister-president Mark Rutte zojuist op een persconferentie. De grensbewaking is opgeschaald en ook bij luchthavens en treinstations is extra bewaking, al oh, dus Rutte. De bewaking is zowel zichtbaar als onzichtbaar. Grote evenementen zoals de Sinterklaas-intocht kunnen volgens Rutte gewoon doorgaan. Wel is er extra politie. Mocht er, mocht er een aanleiding naar zijn, dan zullen we uiteraard de uitzending onderbreken. En dan, daarna, daarnaast hebben we natuurlijk het reguliere nieuws om, om ieder vol uur. Goed, Zandvoort op zaterdag. We zijn er weer. We zijn Goedemiddag. er weer. En we hebben een onvervolle agenda, luisteraars. En kijkers, niet te vergeten. Allereerst gaan we om kwart over twee gezellig kletsen met Marjolein Scholder. Chefkok van het restaurant, de Lady Chef. Want zij zijn in de race voor het leukste restaurant van Nederland. Het dus moet eerst nog even het leukste restaurant worden van Noord-Holland. En dan de regio in. Hoe dat precies allemaal werkt, dat gaat Marjolein ons allemaal uitleggen... rond de klok van kwart over twee. Uiteraard hebben we rond de klok van half drie het weerbericht. Blijft het zo, wordt het beter. U hoort het allemaal rond de klok van half drie. Half vier hebben we natuurlijk de evenementenagenda. En om half vijf het dier van de week. En die luistert deze week naar de naam Mieke. En het gedicht van de week, luisteraars, rond kwart voor vijf. Het is weer een tranentrekker van het eerste uur. Onder de titel Droomvrouw. En Droomvrouw. dan moet je niet gelijk hm. aan die hit denken van die Zandvoortse zanger. Van Yves. Van Yves. Die, heet, die titel is ook Droomvrouw, maar dit is een andere Droomvrouw. Dus we houden u nog even in de spanning. Kwart voor vijf, het gedicht van de week onder de titel Droomvrouw. Uh, zoals u weet wordt er ook vandaag gevoetbald. SV Zandvoort ontvangt thuis stormvogels. En daar is voor ons aanwezig Joop van Es. En dan gaan we om tien over half drie voor het eerst schakelen met het Duintjesveld. Want dan gaat Joop van Es live verslag doen van deze voetbalwedstrijd. Uiteraard staan we ook, uh, kijken we rond de klok van kwart over vier vooruit naar de Grand Prix van Brazilië. Want die wordt verspeeld op het autodrom José Carlos Pache in Brazilië. En wij gaan natuurlijk kijken hoe, zich, hoe Max zich daarop voorbereidt, want om 5 uur Nederlandse tijd vanmiddag zal daar de kwalificatie worden verreden. En ook naar de kleine luisteraars hebben wij gedacht. Want Sinterklaas is veilig aangekomen in Meppel. En wij hadden een verslaggever daar naartoe gestuurd. Dat is onze collega Willem Bruist. En die is als het goed is weer op de terugweg vanuit Meppel richting Zandvoort. En hij zal ons verslag doen van de aankomst van Sinterklaas. Want daar ging nogal wat mis en er was nogal wat spanning. Daarover iets meer over de klok van drie uur. Meer informatie. En voor de kleine onder ons... Schrijf het vast in je agenda. Morgen tussen 12 en 2... een extra Sinterklaasjournaal live op je lokale radio. En dan zal ook Willem Bruist, onze verslaggever, aanschuiven... voor het alle, allerlaatste nieuws. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om te blijven luisteren naar ZFM, uw lokale zender. En we hebben vandaag ook nog uh, Zwarte Piet in uitzending. Oh, komt hij ook nog langs? Ja, straks uh, na 4 uur gaan we even bellen met, uh, met een van de pieten. Want hij heeft uh, nieuws over de aankomst van Sinterklaas. Morgen hier in Stanford. Dus dat hoor je allemaal bij het op zaterdag. Nogmaals, een En hier is de muziek van Echo Smith. straight ja. line, in world de single van Echo Smits en de Cool Kids. De 2. de Zandvoort op zaterdag... en zondag gaan we praten met de dames van Lady Chef. Maar is deze van John Farnham. De jaren tachtig je de single van John Farnham en Jor de Voice bij CFM. Nogmaals een hele goede middag. Ja, de dames van Ladies zijn vanmiddag te gast. Gezellige boel hier, hè Albert-Jan? Ja, dat is het gelijk uh, een gezellige boel, hè? Jazeker. En als je de dames uh, in actie uh, wilt zien... je kan uh, live meekijken in de studio van CFM via www.cfm-live.nl. Geweldig. Ja, luisteraars. Uh, twee Zandvoortse uh, winnaars, om het zo maar te zeggen... In de race voor het leukste restaurant van Nederland. Allereerst hebben we natuurlijk Brasserie Zin. En in tweede instantie hadden we Lady Chef. Uh, goedemiddag, Marjolein. Een hele goede middag. Welkom in de, welkom in ja. de uitzending. Dankjewel. Uh, het leukste restaurant van Nederland. Uh, wie organiseert dat? Ja, dat is uitgegaan uh, van uh, Pink Ribbon. Dat ben ik goed, breakie, breakie. ja brekkie. Ja, ja. Uh, macro, pink ribbon ja. En uh, volgens mij het MKB, maar ik heb het misschien ook niet goed gelezen. Uh, maar goed, dat is dus een verkiezing. En dat is gewoon uh, landelijk geregeld. En dan uh, kun je de gasten kun je dan op je laten stemmen. En dan, uh, dan dus hoop de, je dus dat je dus er goed de, uitkomt. Dus, ja. dus, de, dus de, ik zie dat zo voor me. Mensen die dan bij jullie en bij Zin te gast zijn geweest. Die hebben een soort uh, formulier ingevuld en een cijfer aangekoppeld ja, ja, ja en gezegd van, nou oké, okay, dat is het cijfer... en dat is dan opgestuurd. Uh, nou blijkt dat zin de meeste stemmen heeft, hebben gekregen. Ja. Uh, dat zijn het meeste formulieren die zijn ingevuld. Maar jullie hadden het, het, het, het hoogste gemiddelde cijfer. Ja, ja het is, het, wat ik wel jammer vind... is een soort kritiekpuntje van de restaurantverkiezing... is dat um, ja, wij ook de meeste stemmen hebben gekregen... maar hoeveel stemmen dat verschil is of wat dan ook... dat konden zij ook niet zeggen... Dus het is een beetje, dat is dus een beetje onduidelijk. Dus je, je blijft ja. als ondernemer een beetje in het ongewisse. Ja, dat is het enige wat, dan, uh, ja, wat we dan uh, jammer vinden. Maar ja, we hebben we wel uh, de hoogste cijfers, dus dat is wel helemaal top. Ja, maar de, ja, dus de, de kwalificatie meeste stemmen is wat anders dan de hoog, gemiddelde gemiddelde. Ja, ja, ja, ja, dat stuigen. is anders. Ja, ja. En dat heeft natuurlijk alles te maken met jullie drie G's. Ja. En waar staan die voor? Uh, gelachen, gelachen en gegeten. <laughs> Uh, ik had iets anders gelezen. Deze reken ik ook goed. Maar dat heeft natuurlijk helemaal te maken met je hele brigade... en, en de, de hele uitstraling en prijs-kwaliteit verhouding van je gerechten. Ja, dat, dat vinden wij ook superbelangrijk. En daar staan we ook voor. Dus goed eten, gestelligheid en gastvrijheid. Ja, en uh, de, de afgelopen maanden... je bent meerdere malen met, met, met acties uh, in de weer geweest. Ik kan me nog ja. herinneren, met die historische Grand Prix... Uh, had je Ja, ook dat, was, dat was ook fantastisch. Dat vonden we ook zo leuk... Kom jij dan nou met ja. het idee of een van de collega, collegé? Uh, hoe ging het ook alweer? Uh, ja, we waren gevraagd om inderdaad om in dat foldertje uh, daar wat leuks voor te gaan doen. Het Big Five. Het Big Five De yeah? Big Five. De Big Five. <laughs> ja, oké. Okay. Ja, ja, ja, ja, ja, klopt. <laughs> en toen dachten we van hé, het is misschien wel leuk om met die sollicitees ook gewoon een lekker ouderwets menu uh, te serveren. En nou, nou weet ik bij god Nu wat het was. Maar het was, het was gezellig. Ja, het was en, echt super en, tof. Het was ook allemaal alweer gereserveerd waarschijnlijk voor die avond. Dus ja, nu, ja, het nu, zaten gewoon gewoon vol. Weer vol. Ja, ja. Terug naar het hoogst gemiddelde cijfer. Uh, als ik mij voorstel, ik ga naar een restaurant. Ik let dan uh, uh, op meerdere dingen. Niet alleen gastvrijheid, maar ook op de kwaliteit. Uh, de, schoonheid, de, de schoonheid van de keuken. Want je hebt een open keuken. Dus ja, iedereen ja. kan uh, meekijken hoe, ja. hoe jij daar uh, bezig bent. Dus... Uh, heb je daar bewust voor gekozen voor een open keuken? Ja, maar, ja ook wel bewust. Maar dat was ook wel een beetje. Um, omdat we het met z'n tweeën wilden doen. Met z'n drieën. Ja, en een klein met, met, team wilden hebben. Over wie heb je het je dan? Met, je dan? Uh, Jessica, mijn vrouw. Ja. Ja, ja, je dus zij er wilde wel. met name. Hey, Jessica, ook, gezellig, hey, gezellig, gezellig, gezellig. Een open gezellig. keuken. Het Ik leek mag ook gewoon. wat zeggen. Hé! Hey. <laughs> <Ja. Nee. laughs> Nee, jij wel goed, ja. een open keuken bewust voor gekozen. Ja, bewust voor gekozen. Ook omdat je uh, gewoon graag de gasten wil laten zien van dit is het. Zo maak ik het. Ja. Mensen mogen bij ons ook kijken. Naar nou, nou het vlees, naar nou de ingrediënten. We hebben niks te verbergen. Dus, um, maar wat, wat ook uh, fijner bijkomstigheid is van de open keuken... is dat je ook meer interactie hebt met je gasten. En, dat, en als er iets in het restaurant aan de hand is... Of, Whatever, dan, dan kan je degene er ook inspringen in die dan wat met in de keuken staat. Dus het is meer één geheel als dat je ja, een dichte keuken ja, hebt. Het, het nodig gewoon uit om gewoon te kijken hoe je, ja. hoe je in de weer bent... en hoe je uh, met dagverse producten werkt, heb ik begrepen. En ja. uh, biologische drinkproducten, hoe bevalt dat? Ja, ja qua biologisch ja, proberen we wel zoveel mogelijk te doen... maar echt helemaal, dat, dat, dat, dat lukt helaas niet... Want sommige dingen zijn dan ook dan weer een beetje ja, dubbel. Dan, dan denk je dat je iets biologisch inkoopt. En dan is het achteraf ook weer niet. Maar we doen ons wel heel erg ons best daarvoor... om het wel zo goed mogelijk allemaal uh, uit goede origine te halen. Um, even terug naar, naar de, de verkiezing van het leukste restaurant. De cijfers zijn bekend. De gasten kunnen niet meer stemmen. Nee. En, en nu dan? Want je nee. weet, weet nog niet eens wat, wat voor cijfer je hebt gekregen. Nee, geen idee. Heb je daar niet was je er dan niet, niet nieuwsgierig naar? Ja, er zijn we veel Dat ja, ja, ja. ja. Dat willen we heel graag weten. Ja, en ja. Dat, dat geven ze niet vrij. Uh, nee, nee, dat horen we dus de 11e. Dus 11 januari? Dan pas. Ja. ja. Mm, dus het was zeg maar ons, laat, ons laatste kerstcadeautje, denk ik. Ja. Ja. Okay. Ja, we kiezen dus, gewoon oud en nieuw twee keer. Ja, we doen zo, gewoon anders dan 11 januari, krijg je dat dan per brief te Of is dat tijdens een, een, een avond? Of krijg je dat per brief te horen? Ja, dat gaat allemaal dan per e-mail. En er is volgens mij een hele avond aan gewijd aan een uh, awardshow. En met allemaal, ja... Ja, BN'ers. Dus jij ja, gaat ik geen... Ja, ja. Ik krijg nog 40 kilo afvallen en dan ga ik er niet. <lacht> nee. Ik heb, een, ik, heb een ik heb een kookboek thuis liggen. Dat ja. is van een Australische kok. Ja. En uh, dat is Ian Hewitson. Dat is een hele bekende Australische kok. En weet je wat de titel van het kookboek is? Nee. Never trust a skinny cook. <lacht> Ja, eens, eens. Ja, dat is ook goed. Goed, hey, even omwille van de tijd. Dus je moet gewoon lekker een dikke maand in de spanning zitten of, uh, of het wel of niet. Ja, we vinden het heel spannend. Ja, maar het is ook. Ik las, ik las middags het mailtje eerst. Druk aan het koken, druk, druk, druk. test. Dus, dus, dus, dus. Nou goed, je kent het. Op een gegeven ik naar het mailtje en denk ik: Hé? Hey. Huh? Ja. we Hebben gewoon gewonnen met de hoogste cijfers? Ja, nou. Wauw, dat... ja, dat is echt te gek. Eren we je toe. En toen wilde ik eigenlijk meteen een drankje gaan drinken. Ja. Ja, toen kwamen er nog mensen binnen. Ja, met kinderen. Uh, ja, dus ja. dat ging niet leuk. Uh, dus we moeten het nog vieren. Dus Goed, uh, maar... nou, uh, wees, uh, wees in zover van overtuigd dat wij als CFM ook met jullie meeleven. Tot 11 januari volgend jaar. Uh, omwille van de tijd. Uh, tegen kerst uh, kom je weer even terug. Want we willen natuurlijk even het kerstmenu weten. En uh, ja. hoe het met de reserveringen zit en dergelijke. Dus ik zou zeggen, euh, nou, lekker, anderhalf maand in spanning zitten. En dan, uh, dan weet je nou, het. Nou, bedankt. Dank je wel. Ben ik iets vergeten? Wou je nog iets kwijt? Denk nou, nogmaals Kan uh, je uh, al reserveren uh, voor kerst of nog niet? Ja, ja, ja, bel maar. Ja. <lacht> ja, <okay. lacht> maar ik wil nogmaals onze gasten bedanken. Ja, ja. je, ja. Zijn dat je, je zijn nog nogmaals dat, dat Dat is echt, hè, we doen heel erg ons best en het wordt gewaardeerd. En dat, dat is vooral... Uh, dat ja, is, uh, ja dus daar staan we toch al, eh, inmiddels al vijf jaar al bijna voor te werken. ja en dan, en dan merk je toch inderdaad dat je met feedback van je gasten, dat je denkt wow, ja. super tof. Ja, dat is toch lachen, zo'n kleine zaakje in de zee staat, Dat vind ik toch mooi. Heel, ja. Helemaal goed. Ja. Wordt ooit eens begonnen als een cateringbedrijfje, toch? Ja. <lacht> dan heb je daar al geen tijd meer voor. Ja, dat is al weer tien jaar geleden. <lacht> oh. Goed, Marjolein, Jessica. Hartelijk dank, fotograaf. Ook hartelijk dank <laughs> voor je aanwezigheid. En uh, ik hoop je voor de kerst, ruim voor de kerst nog even weer te spreken. Met name voor de kerstdagen. Dankjewel. Gaan bedankt, we doen. Bedankt voor jullie komst. Dankjewel, eh, dames. Hier is Coldplay.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 Ja, de dames, uh, albert ja, ja, ja, ja, ja, daar gaan onze kijkcijfers. Daar gaan onze kijkcijfers. Oh, wat eindig. Je hoort hem wat u steeds Lekker in de nieuwe Coldplay. In Adventure of a Lifetime. Het is even drie. zullen we het gaan doen? Het CFM bericht Nou, laat me horen, albert Jan. Nou, vanochtend uh, scheen regelmatig nog de zon. Maar hier en daar was er ook een bui mogelijk. De vrij krachtige en aan zee harde westenwind neemt iets in kracht af. En de temperatuur loopt op naar een graad of 11. Vanmiddag neemt de bewolking toe en vanaf ongeveer een uur of uh, drie gaat het regenen. Ook vanavond en de komende nacht is het bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind neemt weer in kracht toe en wordt krachtig tot hard in de polder en stormachtig aan zee. Windkracht 6 tot 8. Gaan we naar morgen kijken. Morgen is het ook bewolkt en regenachtig. De wind waait uit het westen. ...tot zuidwesten en is krachtig in de polder en hard tot stormachtig aan zee. En de temperatuur loopt op naar een maximaal 14 en lokaal 15 graden. Het weerbeeld voor de langere termijn. Maandag is het bewolkt en valt er wat lichte regen. De zuidwesten en, eh, la en later westenwind waait vrij krachtig tot hard en de temperatuur loopt op naar een graad of 14. Later op dinsdag gaat het regenen en ook in de nacht na woensdag en woensdagochtend is het nat met enkele buien. De wind waait uit het westen en het zuidwesten... en de temperatuur loopt op naar een graad of 13, 14. Vanaf donderdag draait de stroming naar het noordwesten... en gaat de temperatuur geleidelijk naar beneden. Al dus Rico Schreuder. En wil je het weer nalezen, dan ga je naar www.ricoweer.nl. Dat was het weer. Dus dadelijk gaan we weer voetballen. Ja, dan gaan we naar JoFresh live op Duitsersveld. De wedstrijd van vandaag hebben we tegen, over SV Sanford tegen de Stormvogels. Maar eerst meer muziek, waaronder de dus van Duran Duran. De zinger van Omi, je hoorde de cheerleader. Ja, we schakelen live over naar Duintjesveld. De wedstrijd van vandaag met Joop Vnes. We hebben het over S.V. Stamvoort tegen stormvogels. Goedemiddag Joop, welkom. Ja, nou, de stormvogels, dankjewel. Uh, uiteraard ook welkom op een koud en winderig, wat zeg ik, stormachtig uh, uh, sportcomplex Duintjesveld waar inderdaad om half drie de wedstrijd tussen uh, S.V. Zandvoort en Stormvogels is begonnen. Oftewel de nummer e twee tegen de nummer laatste, De nummer veertien. Stormvogels heeft uit negen wedstrijden één punt uh, weten te halen. En dat is natuurlijk niet al te veel. Vorige week hebben ze uh, bij Arsenal ASV 10-0 uh, verloren. Arsenal is de nummer drie van de competitie. Dus ik maak me sterk dat Zandvoort uh, vandaag uh, toch uh, wel het een en ander moet laten zien. En daar zijn ze druk mee bezig. Want we spelen nu in de negende minuut, bijna de tiende minuut. En uh, Sandvoort is alleen maar eigenlijk aan het aanvallen. En uh, één keer in een hele snelle uitval van stroomvogels. En daar was gelukkig uh, Joris Schmied uh, op tijd bij om dat te elimineren. Sandvoort, dat uh, is uh, compleet voor zover ik kan bekijken. En uh, ja, ik weet natuurlijk niet, uh, um, ik kan niet in de, in de hand van, uh, van uh, Laurens ten Heuvel kijken, de, de coach... Maar uh, ik denk dat hij een, een goed elftal in de wei heeft staan. Zelfs Boy Visser, die geblesseerd was aan zijn voet, die doet mee. Dus ik denk dat die blessure wel mee zal vallen, want anders zal hij dat zeker niet doen. Ondertussen, natuurlijk, uh, nog steeds, heel wel, want anders had ik me wel gemeld. Ronald Kalas komt er nu aan. Weg <laughs> Ja, goeie, goeie <laughs> Ja, dat is meneer Kalis van Beach, Him, weet je wel, uit Kerkstaat. Ja, ja, die zich ja. Zo aan hier, ja. Goed. Uh, maar goed, uh, Zandvoort, dat, uh, dat, ja, dat is aan het aanvallen. Nu uh, krijgt de, de keeper van Stormvallers de bal toegespeeld. En kan hem makkelijk langs de zijkant weer wegspelen naar uh, de linker verdediger. En uh, die raakt die bal nu kwijt aan Zandvoort. Zandvoort gaat, gaat bouwen. Gaat uh, helemaal terug naar Joris uh, uh, Schmid de keeper. En Zandvoort uh, is nu in balbezit. Uh, even kijken, wie is dat? Dat is uh, Ronald Kalis. Die speelt daar... Uh, oh, dat was een slechte paas. Dat ben ik niet gewend. Die wilde Michel Armenio inspelen. Maar dat lukte niet. Hij miste hem. Armeño, die wordt nu neergelegd. En die, uh, uh, die uh, regelt het weer heel eventjes. En ik weet niet wat er gaat gebeuren. Er is wel gefloten... Ja, een vrij voor Zandvoort op de 16 meter lijn. En Joris Smit gaat die nemen. Gaat heel even duren, denk ik. Maar goed, we spelen dus nu in de 11e minuut ondertussen. Laat ik maar teruggaan naar de studio. Dan kunnen we straks voor drieën nog heel even terugkomen. En Sander zal wel in de wedstrijd SV Zandvoort tegen Stormvogels. Oké, hou je staande daar, hè, Joop? wel. Oké, en tot zo. Even voor drieën, dan zijn we weer terug bij Joop Fres. Het vervolg van de wedstrijd van vandaag. SV Zalvoort tegen Stormvogels 0-0 tussenstand. In 1-0 staan de veteranen voor tegen AFC, de koploper. We'll be passing by and they'll be witched inside, just waiting for While they're chasing stars, we'll be dancing in the dust 'cause we're coming through. We're Alle ellende van dit moment. Ga je dan toch weer een beetje vrolijk worden van de muziek? Yo, de, de nieuwe single van Keiko, dat was here for you. Het is tijd voor Zandvoorts nieuws in het kort. Daarin een viertal berichten. Toch sfeerverlichting in Zandvoort. Hé, hey, goed is, nieuws. Dat is goed nieuws. Vanmorgen heeft Peter Tromp, voorzitter van de ondernemersvereniging... in het programma Goedemorgen Zandvoort van CFM bekendgemaakt... dat er dit jaar alsnog sfeerverlichting in het centrum gaat komen... In oktober maakte Peter Tromp bekend dat het financieel niet haalbaar is... om de verlichting te laten plaatsen en onderhouden. Het is voor Zandvoortse ondernemers niet verplicht... bij te dragen aan de kerstverlichting in de gemeente. Daardoor is het in de laatste jaren slechts een slecht groepje... dat bijdraagt aan de verlichting. Reden genoeg voor ondernemersvereniging Zandvoort... de kerstverlichting voor dit jaar dus helemaal te schrappen. Na dit nieuws werd Peter Tromp van alle kanten benaderd. Dit is niet goed voor Zandvoort. De benodigde 10.000 euro is gelukkig door de medewerking... van onder, onder andere Ferry Verbrugge, Hans Ernst... de VWV en Marketing Zandvoort bij elkaar gekomen. De ondernemersvereniging Zandvoort... zal de helft van de kosten voor zijn rekening nemen. Samen met de ijsbaan, leuk versierde winkels en horecagelegenheden... is Zandvoort weer helemaal klaar voor de feestdagen. Dus dat is een goed nieuws. Zeker. Ook goed nieuws. Twee mannen opgepakt bij Vernielingen in de Haltestraat. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag rond half twee s'nachts... een 49-jarige Zwanenburger en een 23-jarige Haarlemmer aangehouden. Zij worden verdacht van het plegen van Vernielingen... in een horecagelegenheid aan de Haltestraat in Zandvoort. Toen de geallemeerde politie het duwen wilde inrekenen... verzetten zij zich en hebben de politie pepperspray gebruikt... om hen onder controle te krijgen. Beide verdachten zijn voor nader onderzoek ingesloten. Jouw FM Bloemendaal stopt na 20 mooie jaren. Na ruim 20 jaar radio in Bloemendaal... heeft de lokale omroep Jouw FM besloten te stoppen. Vol trots en lef hebben wij besloten om geheel in stijl te stoppen. Namelijk op ons hoogtepunt, meldt een woordvoerder van Jouw FM op de eigen website. Het besluit is tot stand gekomen in overleg met de 30 vrijwilligers die de omroep telt. Jouw FM geeft aan dat het opheffen van de omroep niet noodgedwongen was. Niet omdat we moeten, maar omdat we het zelf willen. Wat ons betreft uniek voor een lokale omroep in Nederland. En om 12 december zal de laatste uitzenddatum zijn. Dan tot slot. College van BMW krijgt groen licht bij verdere uitwerking ambtelijke samenwerking. Een krappe raadsmeerderheid geeft op dit moment aan het samengaan met Haarlem de voorkeur. Maar dat is niet het eindoordeel. De toekomst van de ambtelijke organisatie is een onderwerp van dat de raad regelmatig op de agenda heeft. Op de raadsvergadering van 12 november jongsleden lag de vraag voor of de Raad een algehele overgang naar Haarlem voorlopig beter vindt... dan een scenario waarbij de ambtenaren in Zandvoort blijven. Dit dan in afwachting van de evaluatie van het sociaal domein... en een bestuurskrachtonderzoek wordt vervolgd. Dankjewel Albert-Jan. En wil op de hoogte blijven van het Zandvoortse nieuws... download dan de CFMF. Hij is gratis verkrijgbaar in de Play Store, de App Store... en ook in de Windows Store. Kijken we nog even naar voetbal... naar de veteranen 1 die spelen tegen AFC. Ja, stonden ze mooi met 1-0 tegen de koploper voor. Is het inmiddels 1-1. Nou, we blijven de wedstrijd volgen, maar eerst meer muziek. Hier is Robin Nettel. Dat was de dus zinger van Robbie Neffel, Jordan C. La vie. We schakelen weer live over naar Duitjesveld naar jou, want die is bij de wedstrijd SV voor Stormvogels. Ja, waar we nu in de 21e, 22e minuut spelen, en ik al lang doelpunt of twee had verwacht. Uh, niets is minder waar. Het staat nog steeds 0-0. En uh, Zandvoort dat heeft gewoon problemen om met de wind in de rug het spel te kunnen maken. Het waait dan ook behoorlijk uh, hard. Uh, dat is logisch. Dat merken jullie daar in de studio denk ik ook nog wel. Mm -hmm. Maar Zandvoort dat, uh, moet die bal laag zien te houden. En dat wordt moeilijker. Um, uh, wind tegen, dat is toch makkelijker uh, voetballen dan met de wind in de rug. De ballen zijn gauw te hard. En de corners komen niet aan. En dat is dan het probleem wat Zandvoort nu uh, tegenkomt. ...Zandvoort uh, in aanval nu. Patrick van der Oort speelt... Uh, ...Mol in, Maurice Mol. Oh, er is een blessurebehandeling nodig. Want uh, uh, iemand van... Uh, uh, stormvogelsrecht in het doelgebied van Zandvoort uh, te cremeren Cre cremeren, crepeer <lacht> moet ik zeggen, dat zijn we niet kwalijk <lacht> en, en dus het is een spel ligt stil, ja uh, ik kan wel door blijven babbelen, maar dat heeft weinig zin denk ik, laten we maar terug naar de studio en tegen het einde van die helft kom ik graag weer uh, bij jullie terug op helemaal goed Joop, rustig aan daar <lacht> en uh, tot zo meteen in het volgende uur ja, okay. Hoi, hoi. Okay, hoi, dat was uh, Jafres uh, live vanaf uh, Duitsjesveld. Zodat ja. zo dadelijk in de tweede uur uiteraard meer over deze wedstrijd. En we gaan nog eens even bellen hè, over de intocht van uh, Sinterklaas. Ja, onze collega Willem Bruist, die was uh, vanmorgen naar uh, Meppel afgereisd... waar de Sinterklaas uh, aankwam. Maar uh, ja, wij waren druk bezig met de voorbereiding van dit programma. Dus we hebben de, de, de, de echte intocht ja, bij Vlagen mee kunnen bekijken uh, op televisie. Maar er, er schijnt nog van alles aan de hand te zijn geweest met sleutels. Uh, en er is een brand in de toren geweest. Uh, dat is een schilderij van Sinterklaas. En er is hij met de ring en het Pieterhuis schijnt een puinhoop te zijn. Dus even over de klok van drie gaan we schakelen met onze collega Willem Bruis, die wellicht weer op weg is naar Zandvoort. Want morgen is hij tussen twaalf en twee te gast bij ons. Bij ons ja, ja. CFM Sinterklaasjournaal. Dus we gaan hem even iets over drieën en gaan we hem bellen. Heel goed, we nemen hem in de opening van uur twee zeker mee. Graag tot zo naar het nieuws. En weer van drie uur zijn we er nog twee lang. Tot zo. One, too many of us